Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Rusland zijn sinds de dood van Alexei Navalny meer dan 400 mensen opgepakt... die de Russische oppositieleider openlijk hebben herdacht. Dat meldt de Russische mensenrechtenorganisatie OVD-info. Met name in Sint-Petersburg en Moskou werden veel mensen opgepakt. Ondanks de arrestaties blijven Russen Navalny herdenken... Waarschijnlijk gaat het om de grootste arrestatiegolf sinds september 2022. Toen werd in Rusland gedemonstreerd tegen de mobilisatie van reservisten voor de strijd in Oekraïne. Bij de rellen in Den Haag van gisteravond zijn volgens de politie vier agenten gewond geraakt. Twee van hen zijn gewond aan hun hand. Een andere agent raakte gewond aan haar gebit. En de vierde agent met letsel werd aangereden door een politieauto. Bij een zalencentrum in Den Haag braken rellen uit bij een bijeenkomst van een groep Eritreërs. Een rivaliserende groep probeerde het centrum binnen te komen. Bij die rellen werd met stenen gegooid. Ook staken mensen politieauto's en een touringcar in brand. Meerdere verdachten zijn aangehouden vanwege het geweld in Den Haag. Oekraïne heeft meer wapens nodig. Die oproep deed de Oekraïnse president Zelensky op de veiligheidsconferentie in München. Volgens hem is Oekraïne sinds de invasie door Rusland ingesteld op agressie. Niet alleen met wapens, maar ook psychologisch. Zelensky stelde dat op dit moment geen ander land in Europa is ingesteld op een invasie. De Thaise oud-premier Taksin is vervroegd vrijgekomen na een half jaar gevangenisstraf. In 2010 werd hij veroordeeld tot een zelfstraf van acht jaar vanwege corruptie waarop Taksin naar Dubai vluchtte. Vorig jaar keerde hij terug naar Thailand, waar hij direct werd opgepakt. Daarna werd een gratieverzoek deels gehonoreerd door de Thaise koning. Zijn celstraf werd verlaagd naar één jaar. Nu is de 74-jarige oud-premier dus na een half jaar vervroegd vrijgelaten. Dat is vanwege zijn gezondheid of vanwege zijn hoge leeftijd. Het weer in de ochtend vooral wolken, af en toe een bui en het wordt een graad of negen...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 9. You know if I should lick my wounds or say what is me Instead, there's a naked inside my head. It's telling me you're Did she lie? FM.